De olie is weer iets gedaald, um, de vat kost nu 51,17 dollar uh, hmm, ja. Okay. Ja. Goed, dan um, gaan we even naar de marihuana-index. Uh, die staat op 154,29, dus er uh, is niet echt veel gebeurd uh, deze week met, uh, met de marihuana. Ja, het zat een beetje stil. Fertility index. Ja, nou kijk, aan de cijfers kunnen we merken dat uh, de inauguratie van Trump eraan komt en het aftreden van uh, Barack Obama.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 Dat is. Chelsea Manning is gepardonend, gepardonneerd. Ja,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 Mm -hmm. Ja, en ja, nog steeds is het uh, de zwaarst gestrafte persoon in de geschiedenis voor het lekken van informatie, dus zelfs met CVR, in Amerika dan natuurlijk. Nou, dat is een akelige, akelige president. De Verenigde Staten heeft wel eerder zoiets gehad, dat was in een jaar of vijftig, er zijn ook wel mensen ter dood uh, veroordeeld voor het lekken van atomen, geheim, zeg maar.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 Het plan om hem om te leggen of zo. Ja, misschien, uh, maar Martin Luther King was al gelekt, toch? Dat, was dat is, dat is uh, FBI, was dat? Ja, het is... FBI had hem inderdaad gedreigd. Uh... Nou, meer dan dat is dus, uh, gebleken uit een uh, rechtszaak uh, ergens eind jaren 90. Ze zouden we hem dus uh, daadwerkelijk uh, zelf hebben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 Welke mix uh, googelt. Dan zie je hem staan bij achter, dat hij achter een gordijt zit te kijken. met een mitrailleur met een in zijn hand. Ja. Kijk, dat zijn ook echt super. Ik bedoel, hij, is, hij was natuurlijk vrij uh, gewelddadig, maar.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 Belastingfuikens, brommen, scootercontroles. Ja, de, dus men is, men is wel een eh, bezig om, om wat mensen te pakken en te vangen en weet ik voor wat. Het is dus natuurlijk eh, ook eh, dweilen met kraanopen. En, en de, het is totaal niet uh, bewezen, zeg maar, hè, dat als je meer boetes uitschrijft, dat de, dat de verkeersveiligheid ook toeneemt. En toch gaat de overheid en uh, alles wat eraan hangt,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 Dus er zijn, stel dat juristen, een blik juristen opengetrokken om zo'n rapport te maken. Die hebben wat definities lopen opbrekken en vervolgens is er geen probleem met het internationaal recht. We kunnen gewoon. Autonome wapens gaan inzetten waarvan informatici zeggen. Die kunnen absoluut niet binnen uh, betekenisvolle menselijke controle opereren. Maar ja, dat was dus een heel shady, shady document. Met wel echt vooraanstaande ex-ministers zoals Jaap de Hoop Scheffer, Annestiers Belin, Joris Voorhoeven, die uh, allemaal juridische achtergrond hebben zaten in die commissie die het rapport hebben opgesteld. Maar er is niemand geraadpleegd die enig verstand had van uh, überhaupt techniek.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 Ja. en Dus dan kun je gewoon zonder politieke consequenties een beetje uh, oorlog vervoeren. Geen uh, hond die daarom maalt dat mensen in een ander land in jouw naam gebombineerd uh, worden, zeg maar.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 Dit soort dingen. Of je kunt het ook nog over uh, interpreteren voor, uh, ja, voor de testslaatjes die, uh, die straks rondrijden hier. Inderdaad, is Elon Musk verantwoordelijk als zo'n... Uh, ja. wat, wat, wat is die film ook alweer van Stephen King volgens mij... waarin auto een persoonlijkheid krijgen en iedereen doodreed. Stel Christine. dat je dat scenario... Precies, stel dat je Christine scenario krijgt, wie is dan verantwoordelijk? Hmm. Ja, je zou zeggen de producent, toch? Uh,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 Ja, dan kan in de Europese Unie wel uh, zeg maar het een en ander uh, uh, opleggen. Maar ja, hè, dan raak je Engeland wel kwijt. Uh, uh. Het is uh, of je bent vriendelijk en vredig met elkaar als buur. Ja, of er zijn spanningen. Meer smaakjes zijn er niet. eigenlijk. Uh. Dus, uh, ja, het is alsof er een, een, ja, weer een nieuwe wereldorde wordt getekend uh, of zo. Uh. Ja.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 karl Marx al meteen uh, die bunkte eigenlijk. Jawel. Ja. En bij de uh, huizencrisis en zo... Hey, dan zou je Marx nog wel aan kunnen halen, zeg maar. Van, uh, dat het uh, oppotten van geld... dat levert wel een probleem op. Alleen, mm. uh, ik denk dat de fout is... dat je dat uh, als een moreel probleem uh, gaat zien. Ik zie het meer als een soort... Uh, uh,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 Vast Of, of de, met de rente gaat lopen spelen, weet je wel, hè? zoals um, Greenspan. Nee, het is ook wel, ja, nee, is ook wel uh, een vorm van mazzel, maar uh, ja, het is zo, soms ook een uh, uh, kwestie van de juiste vrienden hebben inderdaad. Dat je wat uh, informatie weet. Ik weet bijvoorbeeld, hè, hier in Nederland uh, zijn een aantal mensen...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 Goed ja, zo zijn de kooplieden in Amsterdam in de Gouden Eeuw ook rijk geworden. Ja. <laughs> ja, die, wisten, die, hadden de, die zaten ook in het stadsbestuur en die wisten waar er gebouwd ging worden. Dus die ja. kochten al die grond op. Dus gewoon hetzelfde ja. verhaal eigenlijk. Ja. Zo'n handelen, ja, soort voorkennis hadden ze. Ja, ja. en daar is verder niks. Uh...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 Die zijn dan heel vaak al aan het verdwijnen als je daar binnenkomt. Postbode. Ja, automatisering. En weet oh ja, ja. webmaster. En, ja. Dus aan de ene kant zijn wij dan afhankelijk van belastinggeld om te overleven.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 Ja, die, die, die, daar werd nog tegen verteld van ja, uh, nationalisme is, is slecht eigenlijk. Je hebt er niks aan. En dat geldt ook voor uh, nationale veiligheid. Nou, ja, en, en in dit geval dan ook voor uh, nationale economisch morele superioriteit. Ik, ik, ik durf dat te relativeren uh, zonder dat ik uh, gelijk het gevoel heb dat ik daarmee, uh, laten we zeggen, Satan in huis haal.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 Die ga je dan ook fantastisch vinden. Van mij mag uh, uh, Verenigd Koninkrijk best een belastingparadijs zijn. Dat maakt me echt geen fuck uit. Maar als, uh, als ik ook maar de mogelijkheid krijg om naast dat systeem te leven. Want dat Buiten is dan een beetje. Het, ja, want dat is een beetje het uh, mankementen. En misschien.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 ja. Dat kan ook. Ja, ja. ja. En hey, je hebt het nou over het feestje voor de banken. Maar ja, die banken leven allemaal op, uh, hoe dat, geld gemaakt van lucht. Maar ja, als straks dat helemaal uh, in elkaar stort uh, vanwege de bitcoin en zo. Ik bedoel, dan, dan is het feest voor die banken ook voorbij hoor. die tijd ja, komt ja, ja. er nu wel aan. Ik bedoel, hetzelfde dus als al die mensen uh, die in die, die, die uh, complotstheorie over de Rothschilds en de Rockefellers geloven, ja...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 Je ja. ziet heel veel van die oude families, van dat oude geld, die allemaal failliet, uh, failliet raken. Die moeten weer gaan werken. Ja. Iets wat ze al helemaal verleerd zijn, weet je wel. Ja. dan ga je ook krijgen met die banken. Dat gaat straks allemaal ineen storten. Dus uh, ja, ze hebben nu een feestje. Maar dat is uh, ja, misschien nog een laatste feestje. Ja, what goes up? must come down, hè? Yeah? Ja, ja die tijd dat, uh, komt eraan. Dus ik ben optimistisch. Ja. Ja, ja, ja, ja, dat sowieso. Nee, dat is sowieso. Het is een systeem wat gebaseerd is, wat zichzelf voet met inflatie, weet je wel, ja. met geldontwaarding en zo, dat is een trucje wat ze geleerd hebben nou een concurrent die juist tegenovergesteld is, ja. Ja dat ook, maar ja, kijk als je bij elk nieuwsberichtje of uh, verandering gelijk al denkt dat uh, einde der tijden voor de deur staat, mm -hmm. dan vermoei je jezelf ook heel erg, zeg maar, ja, ja. Dan, dan speel je ook met je weerbaarheid. Mm -hmm.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 Ja. ja, zo meteen hebben we nog even een brugje te maken naar waar we het zo meteen nog over gaan hebben. DNB... Voetbal vatbaar voor de witwassen. Ja. ja, ik weet niet of dat ermee te maken heeft. Maar... Nou, misschien ook nog wel. <laughs> maar daar gaan we zo meteen over. Ja. He, hè? Maar, dus, dus, maar dat, dat je dus ja. vooral moet kijken naar het systeem. Hè? Oh, ja. En dan moet het systeem ook uh, houdbaar zijn. Uh -huh. En uiteindelijk, zo zijn er zo'n twee eeuwen geleden ook een aantal concessies gedaan aan de arbeidersvolk. Namelijk, ja, als je als fabriekshouder uh, je personeel niet voldoende uh, loon geeft, dan kunnen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 Jawel, jawel, jawel. Ja, zeker. Ja, dus, uh, dus ook, het, uh, ja, ja, ook het verhaal, hè, dat met dat vrije octrooien en dat soort dingen, hè, dat dat uh, ontwikkeling remt, dat is ook maar één deel ja, van het verhaal. Ja, het is juist tegenovergesteld. Als, uh, ja. als er geen patenten meer zijn, dan is dat juist beter voor de, voor de innovatie. Ja. Ik bedoel, dus de, de, de industriële de de revolutie kan pas... Komt juist heel langzaam op gang. Doordat er een patent was op de stoommachine. En toen dat afliep. Toen in één keer ging het in, uh, in sneltreinvaart. Ja, ja, eigenlijk dus, uh, beter gezegd stoomtreinvaart. Ja, ja. ja dat dus zijn gewoon. Ja, en uh, heel veel uh, van die uitvinders nemen gewoon hun uitvindersrisico. Dat zijn niet vaak uh, de meest economisch denkende mensen. Hmm. Maar, but uh, anyway. Ja, kijk, armoede. Dat is natuurlijk ook zo'n um, zo emotionele...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 invulling van het uh, drama van uh, armoede. Want een voordeel van armoede is bijvoorbeeld dat uh, je hebt uh, minder te kiezen. Ja, ja. Je, hoeft, je hoeft minder te twijfelen. En uh, daar worden mensen ook weer gelukkig van. Een ja, honger motiveert. Ja.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 Verdient net zoveel als 591 naaisters nice in Bangladesh. Ja. dat hoe het inkomen meten tegenwoordig? Of? Ja, nou ja, kijk, we hebben altijd over de. de, de vergelijken rijken met de allerarmsten. Dus laten we ja, dat, dat ook eens een keertje met top doen, weet je wel? Ja, goed idee. Ja. <laughs> bijvoorbeeld is uh, het idee langskomen, bijvoorbeeld van de SP, dat de directeur van een bedrijf maximaal 30 maal zoveel mag verdienen als de laagste betaalde werknemer. Zou mm -hmm. het voor uh, deze mensen ook moeten gelden dan? Ja, uh, ik weet het niet. Ja, nou, volgens mij, ik weet niet wat de laagste, laagste verdienende bij ook zo'n loof heeft verdiend. Ja, ja, dat wordt dan wel een giller. Want in Nederland is ook een nieuw initiatief gestart, dat heet dan FlexTensie. Dan kun je dan in de bijstand voor 2 euro uh, per uur, kun je dan uh, zeg maar uh, gaan werken. Dus dat betekent dan uh, dat, ja, dan mag de baas maar uh, hooguit uh, 60 euro per uur dan meer verdienen. Ja.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 Stichting, weet je wel, waarvan dan zij zelf weer de baas zijn, en daar krijgen ze dan weer een salaris, et cetera. Er zijn tal van manieren euh, om dan toch gewoon superrijk te zijn. En ja, je voldoet dan aan alle regels, weet je wel. De buitenwereld ziet iemand die heel altruïstisch is. Ja, Nee, uh, ja, ja, natuurlijk. Uh, heel veel mensen denken dat je rijker wordt uh, door bij de action uh, te kopen. Hm? Ja. <laughs> het, uh, en zo werkt het natuurlijk niet. maar nee, nee. yeah. uh, ja, Ik blijf erbij dat uh, om rijk te worden, ja, heb je vooral veel muscle uh, nodig. Uh, ja, ah, nee, het is ook, Kijk, die muscle heb je, uh, omdat je ook tegelijkertijd uh, veel um, uh, lef hebt. Je, je neemt veel risico en nou, nou, daar ja. word je uiteindelijk voor beloond. Ja. Maar als je dat risico niet uh, neemt, niet durft te nemen, ja, dan zul je ook nooit uh, rijk worden. Nee. Ik bedoel, ja. uh, Henry Ford is drie keer failliet gegaan voordat hij succes had. Ja. Hij durfde hij, hij had gewoon een idee en uh, hij nam een risico. Hij is drie keer op zijn bek gegaan en toen lukte het. Dat het was gewoon met het exact hetzelfde plan. Hij had het plan niks veranderd. Hij ja, dacht, ja. nou ja, misschien is het de volgende keer wel Marcel. Ja. Dus, uh, en zo gaat het met de meesterrijken hoor. Want Trump is ook een paar keer op zijn bek gegaan in het begin. Dus ja. <laughs> dus en toen heeft hij zichzelf een uitgevonden. Ja, toen lukte het wel.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 het bedel om geld. En ik woonde vlakbij, dus ik, ik liep weer terug met een bezem en Het was uh, herfst. Dus ik zei: Ja, wil je graag geld hebben? Kom maar mee. En dan uh, gaan we vegen. Dus toen uh, hij zat eerst tegen te sputter. Ik zeg, Wat wil je? Moet je gewoon een gulden geven? Of uh, wil je gewoon een tientje hebben? zei: als, als het niet lukt, we gaan gewoon even aanbellen ergens. Als het niet lukt, dan uh, krijg je gewoon voor mij een tientje. Dan ben je van me af. Ah, Oké, okay. dus hij ging mee. Ze dus belde aan bij een huis. Ik zeg, uh, Ja.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 <laughs> Daarna heb ik hem een tijd niet, lang niet gezien. En toen kwam ik hem op een gegeven moment tegen met een eigen uh, busje van een schoonmaakbedrijf. En toen, uh, ja, hij bedankte me nog, weet je wel. Oh, dat is, oh, dat is vet. <laughs> ja, ja. <laughs> dat is echt supergoed. Die had ja. de smaak te pakken, weet je wel. we <laughs> een nota wat in een eigen bedrijf. Ja. Nou, zo werkt dat.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 Laten we zeggen personeel aan te nemen die voor hun langs de deur gaat, zeg maar. Blijf is dat een hele grote stap of zo. Maar ja, het sluit ook een beetje aan op het, al het vorige wat ik heb gedaan. Ik heb een sociaal-pedagogische opleiding gedaan en ik ben postbode geweest. Nou, dat gecombineerd krijg je inderdaad dan een lulgesprek aan je deur.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 ja, dat, dat ik inderdaad het hele schaarse economische keuzes uh, moet maken, ja. Misschien kan je het uh, met, met advertentiekosten uh, doen oh, of zo. Nee, of ook nee. een beetje reclame maken voor de lokale slager of zo. Ja, ja, ja. dus ja. ja. Misschien kan je daar meer hè, halen. Ja. Dan zit ook even erbij van, nou daar zit de slager en de groenteboer en die heeft die aanbieding, Ja. Ja. Bij de lokale omroep werkte dat wel goed, hoor. Oké, okay. ja. Ja. Ja. ja. Ja, goed hè. Dat is altijd wel... Uh,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 frituurolie Oké. Okay, ja, ja. ja, om zo een beetje uit de kosten te komen. Ja, en dan gooi je ze niet lang mee door het riool. Ja, hè, dus ook een deal inderdaad sluiten met uh, de waterleidingbedrijf die gewoon elk jaar miljoenen uh, schade heeft aan uh, mensen die hun frituren uh, door de, <laughs> door, uh, de toiletten uh, gooien, ja. Misschien kan je ook nog een stoepje vegen. <lacht> ja, Een tientje, weet je ja. wel. Dat ik hier toch ben, mag ik even een stoepje vegen. Ja, alleen als ik dan ook drugs uh, mag uh, gebruiken. Ja, dat ja. kan je ook nog doen, ja. ja. Nee, dat... Uh, het uh, verhaal van armoede, zeg maar... Ja, kent ook wel eens... Uh, weet dat? Uh, ja, wel, wel wat lastige situaties, hè. Uh, ik ga bijvoorbeeld... Al, ik, ik sta anders in het uh, uitgaansleven.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 Dus ja, ik voelde het wel eventjes. Uh, de moet planie... even een even goed businessmodel voor uh, Andrea verzinnen. Ja, ik heb nu, ik ben bezig met een boekcontract te tekenen nu voor, uh, mm. ja, voor een non-fictieboek. Het verdient meer dan ik nu verdien, want dat is namelijk niks. Ja, Oké. Okay, yeah, yeah. <laughs> dus dat uh, dat wordt al, uh, dat gaat al snel beter. Nou, meestal moet je een filmscript dan uh, een netflix te kopen. <laughs>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 een beetje de tussenin, tussen een student en een serieus persoon zit ik in. Ja. Ik wilde mijn uitgang daar een beetje forceren. Ja. Wat zou een nee. actie doen voor jou? Nee, nee. Ja, okay. nee. Nee, ik bedoel, ik ben getrouwd met iemand die wel gewoon heel succesvol is, maar door belastingen blijft er alsnog bijna niks van over. is ja. dus gewoon iemand die een, een post -op positie heeft, een computerwetenschappen en een succesvol bedrijf,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 voor spreken en zo, Nou, die, die verplichten zich dan om dan in jouw bedrijfje een uur uh, de straat te vegen. Of, uh, Ik, ook... als, als die mensen bij mij thuis zouden komen schoonmaken, dan zouden ze echt huilend weglemmen. <laughs> Dat is zal, niet waar, uh, zeggen ze dan, not worth it. <laughs> ja, want uh, ja, armoede vraagt wel om creatief denken inderdaad. Ja. Om, uh,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 <laughs> ik ben heel benieuwd wat, wat ze daarvan vinden eigenlijk. Gegeven ook Hillary ja, zelf verrijking en corruptie. <laughs> maar goed. Nou, we hebben <tot> nog één berichtje. DMB. Eh, voetbal vatbaar voor witwassen. Ja, ik kan een brug, bruggetje bouwen als ik wil. maar... Mogen jullie doen. doen? Oh, het is akelig stil. <tot> ik heb helemaal niks te zeggen over voetbal. <tot> en, volgens mij had Henk daar een onderbuikgevoel. Eh. Ja, nee, daar had ik wel een verhaal bij. Oké, okay, vertel. Want.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 en nou, was dadelijk... Hij was nu gewoon een symptoom van iets wat daar speelde ik bedoel. Tuurlijk. Na hem, hem bleek dat hij de rekening uh, wel aan de doop was. Maar, wat, wat ik persoonlijk niet eens zo erg vind. Dat is, bedoel, als ze beter presteren met een beetje uh, ja, spullen in hun lijf, joh, prima toch? Presteren nou, beter. Nou, hem werd dus uh, heel lang de hand boven het hoofd uh, gehouden. Ja. Yeah.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 Klaag je eigenlijk gewoon over de uh, vooruitgang? Want uh, ja, elke sport heeft dat meegemaakt. Uh, zelfs onze knullige schaatsen heeft natuurlijk nu. Ze uh, yeah, is, is ook al twintig jaar super commercieel wat dat betreft. Ja, dus. ja, ja moet je misschien het klootjes werpen. Of gaat het ook nog. Commercieel? Ja, dat, zou je, dat zou je. Kijk, dat is Een dus ook. Zo, als je, Dat is dus ook nog weer zo'n uh, grappig fenomeen.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 Ja, maar uh, ja, het, uh, in verband met de tijd en, en de lengte van de uitzending en al you know, het editingwerk wat ik nog moet doen, uh, wil ik nou wel een beetje een, een puntje aan, doen, uh, net Een eindje aanbreien. Ja.